4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In 2017 zijn in Nederland bijna 170.000 bedrijven van start gegaan. In de meeste gevallen waren het eenmanszaken. De management-adviesbureaus waren het populairst... maar het CBS meldt dat die ook vaak voorkomen in de lijst met opgeheven bedrijven. In totaal hielden 95.000 95 bedrijven er vorig jaar mee op... zodat er per saldo in 2017 75.000 bedrijven zijn bijgekomen. Een boek van oud-minister Willem Vermeend over cybermisdaad... is uit de handel genomen, na berichten over plagiaat. Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek. De Nos en Nieuwsuur ontdekten dat hele stukken zijn overgeschreven... zonder bronvermelding. De uitgever trekt het boek nu terug vanwege verwijzingsfouten en drukfouten. In Saoedi-Arabië hebben ruim 100.000 vrouwen gereageerd... op 140 vacatures bij de douane. Verwacht wordt dat meer vrouwen zich melden... Niet eerder mochten vrouwen in het streng islamitische Saoedi-Arabië... bij de douane werken. Kroonprins Mohammed bin Salman versoepelt de regels voor vrouwen... om het land aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders en toeristen. De Franse scheidsrechter, die in één klap wereldberoemd werd door een speler van Nantes na te trappen, mag drie maanden geen wedstrijden fluiten, heeft de Franse voetbalbond besloten. Tony Chaperon kwam op 17 januari tijdens de wedstrijd tussen Nantes en Paris Saint-Germain ten val, na een botsing met Diego Carlos van Nantes. De scheidsrechter dacht dat Carlos dat met opzet had gedaan, gaf hem een trap na en ook nog een rode kaart. En dat leidde tot grote woede in de Franse voetbalwereld. Chapron bood nog zijn excuses aan, maar is toch geschorst. De halve finales van de KNVB beker gaan tussen Feyenoord en Willem II... en AZ en FC Twente. De loting was gisteravond direct na de laatste wedstrijd in de kwartfinale die Willem II thuis won van Rode JC met strafschoppen. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw overdag neemt het aantal buien geleidelijk af en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max Met Astrid de Jong. 0800-1121. Als je Ed kunt uitleggen hoe inflatie werkt... hoe kan het dat Jan Modaal niet meer rond kan komen door de inflatie? Dat is de vraag van Ed. Johanna wil weten waarom vrouwen wel in het paspoort van een man... worden bijgeschreven, maar mannen niet in het paspoort van een vrouw. En Corné wil graag de rubber van de fiets van zijn dochter af. Of het rubber. Ja, nee, in ieder geval... De vlekken die de zolen van de schoenen van zijn dochter geven op de fiets... wil hij er graag afhalen zonder dat hij de fiets beschadigt. Tips en trucs kunnen ook naar 0800 1121. Je mag ook even mailen, nachtsuster, apenstaartje, omroepmax.nl, of even twitteren, of op Facebook een berichtje sturen, of een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En we chatten tijdens dit programma met een hele groep mensen en dank daar ben je van harte welkom. wwwomroepmaxnl nachtzuster. Walter is op zoek naar materiaal van Dennis Potter en van van Jules de Korte, oud beeld- en geluidmateriaal. Waar zou hij dat nog kunnen vinden? En Neeltje wil weten wie bepaalt hoe het zit... met de beloningen in opsporing verzocht. En tot slot de vraag van Sven. De kranten die online staan, of de berichten van kranten die online staan... daar worden vaak Twitterberichten aan toegevoegd. Waarom is dat, vraagt hij zich af. Is dat een deal met Twitter, was de vraag. 0800-1121 voor antwoorden en voor nieuwe vragen. Maar nu is het precies vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment. Dat ik een discoplaatje draai op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max. Is dit Crystal Waters. en gypsy woman. Crystal Waters was het discoplaatje in Nachtzuster van deze nacht. En bel vooral 0800-1121 als je vragen wilt stellen of antwoorden wilt geven natuurlijk. Antje, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik heb een antwoord op de uh, paspoortvraag. Oh mooi, dat schiet lekker op. Vertel. Nou, dat kan ze zelf aangeven bij de gemeente dat als ze de paspoort verlengt... dat ze dat niet meer hoeft te doen en dat ze dat niet meer wil... Oh, dat is eh, is dat, is dat? Uh, dat is helemaal niet zo ik, ik, ik liep daar vroeger uh, ook tegenaan. Dan was ik vreselijk boos dat de naam van mijn man erbij moest. Ja. En bij hem niet. Uh, maar dat kon niet bij de gemeente. Nee. Maar er waren er zoveel die daar boos over waren. Ja, ja. Is dat is dat denk ik al wel, wel 15 of 20 jaar geleden hoor. En, uh, maar dan moest je aangeven dat je dat niet meer wilt. Je kunt dus als je wilt met de naam van je man erbij in. En je kunt ook met je eigen naam. En kan je man ook bij jou erin? Nee, nee dat, oh. ja, dat weet ik niet. Dat, dat doe niet. Het zou maar natuurlijk dat wel moeten, we... ja. ja dat, zou je, dat, dat zou je dan verwachten, maar dat ja, weet ik ja, niet. Ja, maar ik weet ja. wel, als jij uh, alleen met je, met je eigen naam erin wilt... en niet met de naam van je man, dan moet je dat bij, bij je paspoortverlening aangeven... en dan gebeurt het niet meer. Nee, nou, duidelijk. Ja, ja. ja. Okay. lekker Antje, lekker kort maar krachtig. Dankjewel ja. daarvoor. Goed zo. Goeienacht. hoi. Margot? Hallo Astrid, goedemorgen. Hallo. Ik had een antwoord op de streep op de fiets. Oh, fijn. Ja. Dat kan gewoon met een ontvetter. Uh, ja, die je bij iedere supermarkt kan kopen. Een ontvetter? Ja, ik, ik kan natuurlijk geen namen gaan noemen, want dan is het reclame. Ja, nee, maar je kunt dat, al, dat kun je al heel goedkoop uh, in een fles ja, kopen, toch? Wat je inderdaad. ook in de keuken of zo kunt gebruiken. Ik had het zelf ook en ik was verbaasd. Ik denk, nou, ik zal het eens proberen en het vliegt er gewoon af. Nou, hè, wat heerlijk. Maar jij had ook dezelfde fietsvlekken? Ja, want je gaat, als je opstapt, dan ga je iedere keer met je voet over zo'n stang... en ja, dat, dat raak je dan en dan krijg je van die zwarte strepen erop. Oh, wat heerlijk. Ik dacht, ik dacht, Corné laat het echt klinken... alsof dat een heel normaal probleem is, maar dat is het dus ook. Ja. Dat, ik, het uh... zou niet in mij opkomen om te kijken of ik strepen op mijn fiets heb. Nee, maar je, ik heb een witte fiets, dus ja, zie je het ook gewoon. Ja, dan zie je alles. Ja. En dan had ik ook nog een opmerking over de, die paspoortnamen. Ik ja. vind het juist makkelijk dat zowel mijn naam als mijn mans naam erin staat. Want ja. ik kan op zijn naam spullen bij het postkantoor ophalen. Of oh. bij, en ook bijvoorbeeld van mijn moeder. Als zij iets op internet bestelt, dan kan ik het ook ophalen omdat mijn meisjesnaam er nog op staat. Dus oh. ik zie het voordeel ervan in. Oh ja. Ja, maar ik vind wel dat het dan ook andersom moet kunnen voor de mensen die dat willen. Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, ik zie ja, er alleen ik, maar het voordeel in. Ja, ik denk er ook nu pas over na. Maar het is gewoon, als, je, als het de ene kant op kan... dan moet het tegenwoordig ja. in deze dagen ook de andere kant op kunnen, vind ik. Maar nou, dat, dat, dat is weer voor een andere maatschappelijke laag die dat moet regelen. Nou, dat vind ik. Dit is, ik vind dit een prachtige verwoording die ik even ga noteren. Dat is voor een andere maatschappelijke laag. Fantastisch. Ja, dan heb ik ook een vraag. Ja, oh, als we toch bezig zijn. Ja, wacht even. Maatschappelijke uh, laag. Als, als je in bed ja. ligt uh, en je, je dekbed is niet helemaal, laat me zeggen, rond je rug uh, lekker dicht, dan voel je daar de kou doorkomen. Ja. En dat vind je niet prettig. Maar hoe komt het nou dat je, je gezicht is eigenlijk altijd buiten het dekbed? En, oh, die ja. kan dat wel, en die kan dat wel aan. Heeft je gezicht een soort eeltlaag? Of <lacht> wat, wat is dat dat je gezicht het niet koud vindt? Ja, um, eeltlaag. Nee, dat zal het niet zijn. <lacht> maar nee. Um, nee, het grappige is, ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaak... dat we deze vraag al eens gehad hebben. Ja, Oké. Okay. Ja, En ik weet het dan weer niet meer. Dat is wel jammer toen sliep ik waarschijnlijk net. Ja, maar ik heb wel altijd dat ik, um, ik heb wel vaak een, een koude neus. Oké, okay. dat heb ik ja, dan weer wel. Een beetje lastig om die onder de dekbed te duwen. Ja, ik moet meer eelt op mijn neus. Nou, ik denk misschien uh, is je lichaam op de een of andere manier geprepareerd dat dat. Uh, dat hij een beetje de tegen dat die is. Dat hij nou, de, de tegenkant. Zoiets zal het wel zijn hoor. Dat het bloed dichter onder de huid stroomt of zo. Of minder snel afkoelt of dat soort dingen. Maar goed, er zijn mensen die dit weten. Dat weet ik bijna zeker. Nou, ik luister verder. Prima. 0800-1121. Dankjewel Margot. Oké, okay, dag. Doeg. Ja, want helemaal onder het dekbed kan niet hè. Dat, ik probeer dat wel eens met die koude neus. Maar dan krijg je het zo warm. Maar dat terzijde. Marjon. Ja, daar is Marion. Hallo. Uh, ik wilde wat reageren op de waterstootramp, waar ah, ik op ja. dat moment was. Ik zat in Suriname. Oh, heel, een heel andere plek. In ja. Paramaribo op school. En uh, de ochtend dat we weer op school waren, werd we voor gebeden. We, hoorden, we vonden het allemaal heel erg. En we moesten... Uh, rijst, een pond of een kilo, suiker en allerlei spullen meenemen. Als je dat niet had, dan kon je echt geld meenemen... en dat werd naar Nederland gestuurd. Echt? Ja, ja, ja. Oh, ja, dat realiseer ik me dan helemaal niet... Ja, ik was negen bijna tien, dus dan kun je al bijna weten hoe, laat ik, hoe oud ik ben. Ja, ja als maar... ik zou gaan rekenen, zou ik eruit komen. doe ik lekker niet. Oké. Okay. Maar, je bent, maar je bent, uh, uh, weet je dan nog wat je mee naar school hebt genomen? Ik, ik was altijd van de figuur. Ik moest veel meenemen. Dus ik heb mijn moeder gezegd: we moeten rijst en suiker meenemen. Ah. Dus toen zijn we bij de Chinees pakjes gaan halen. Ach, en opgestuurd ja. naar Nederlands. Ja. Nou, ja. ik vind het ik vind een prachtig verhaal. Dank je wel, Marjon. Oké, okay, graag gedaan. Goedenacht. Dank ja, je. Ja. ja, helemaal andersom. Ja. Uh, Sam. Ja? Hallo. Hallo. Zeg Wat het eens, dus, Sam. Nou, ik had de volgende aanvulling voor de meneer met die uh, inflatie. Ja. Uh, het is namelijk zo dat, uh, dat de ministerie van Financiën... kan een inflatiecorrectie toepassen... En het heeft ook te maken met de staatsschuld, maar uh, die kan oplopen. Maar ja, uh, hoe verre dat dan weer zit, weet ik ook niet. Maar een inflatiecorrectie werd nog wel eens toegepast uh, in de vorige eeuw. Dus uh, rond 2000, meen ik. Ja, maar Het heeft natuurlijk ook met die inflatie te maken dat, dat, uh, dat we loonsverhoging krijgen. Ja, maar er zit ook de Nederlandse bank natuurlijk achter die dat... Uh, misschien niet wil of uh, onverstandig vindt. Ja, maar we moeten... Ja, het blijft... Ja, het, is het, blijft echt, ik het is echt... Het is heel erg ingewikkeld. Het is economie, uh, economie ja. 2.0. Maar inflatiecorrectie werd nog wel eens toegepast. Ja. Dus, uh, maar ja, of het weer toegepast gaat worden in de toekomst, weet ik ook niet. 0800 1121, dit was de inleiding, ja. Ja, dit is de inleiding en ja. ik heb een vraag over ja. de, het fijnstof. Of dat uh, ook van toepassing is als het heel erg stormt. Of er dan ook heel veel fijnstof uh, in de lucht zit. Maar is het dan niet juist niet dat het wegwaait? Ja, wegwaait dat we allemaal het even, even lekker doortochten. Waar waait het dan naartoe? Naar de oceanen. Ja, ik denk ook wel eens naar de fjorden van uh, Zweden en uh, Noorwegen. Kan ook nog. Kan, hangt er vanaf ja. waar, waar de wind heen staat natuurlijk. Ja. Ik ben, ik, waarschijnlijk zitten de mensen nu echt dingen naar de radio te gooien... omdat ik zo'n onzin klets, want ik weet er echt helemaal niks vanaf. Ja, en ik heb ook nog iets over de Jules de Korte. Ja. Uh, er is toch ook in Hilversum zo'n beeld en geluid. Ja. Kunnen mensen daar niet terecht? Ik denk het wel. Dat is toch van de beeld en geluid... die kunnen daar toch allerlei informatie op vragen... over uh, Jules de Korte of wie dan ook. Ja, ik denk dat daar best nog wel iets bewaard ligt. Ja, hè? Ja. Maar dan, uh, dat, dat kun je ook vrij makkelijk opzoeken. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk... of er iets van Jules de Korte is daar nog. Maar dat is, het lijkt me wel. Ik weet niet, dat materiaal van die series... Singing Detective en uh, Lipstick on Your Collar en ander materiaal van Dennis Potter, weet ik niet... Maar van, nee, van Jules het, het, de Korte het, het, het... moeten in ieder geval nog wel tv of radio dingen toch wel. Over die lipstick on your collar dat ja. kun je misschien beter informeren bij, uh, bij um, BBC. Ja. Die weten er alles van. Ja, maar... Want het zit zitten natuurlijk recht op die films, hè? Dus, ja. Uh, maar ja, bel maar eens gewoon de BBC. Dan moet je toch ook wel weer uh, een beetje... Uh... Nou ja, je kan altijd een e-mail sturen, denk ik. Dat is inderdaad een uh, goede tip. Dankjewel, Sam. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Dag, dag. Hans? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb een vrolijk antwoord. Ah, mooi. Ik dacht net dat het gras voor mijn voeten weggemaaid werd... Ik, heb van, uh, ik lees eigenlijk wel kranten en laat ik nou toevallig vandaag gelezen hebben... dat de zoon van Jules de Korte, oh. die uh, geeft allemaal optredens. En hij heeft ook een eigen website, dat is... Uh, dat is uh, hij heet Emste de Korte. Nee, echt? Ja, het is niet te geloven. Het oh, wat jammer dat ik dat niet wist. Wat leuk. www.amstdekorte.nl En hij treedt zondag op in Schoonhoven. Nou ja... En toen dacht ik, dan moet ik in de auto stappen. Ik woon in van aan de Rijn, want uh, Jules de Korte was natuurlijk echt uh, uniek en fantastisch. En uh, hij krijgt ook uh, bijvoorbeeld loftuigingen van uh, Jacques Dancona, zag ik, die, zag ik op die bericht. Oh, dat is een ja, goed teken. ja, want die had, had natuurlijk zijn goede bril op. <laughs> ja, of niet. Of niet, <laughs> of niet, Maar ik wou eigenlijk zeggen, als jij daar naartoe gaat naar Schoonhoven, dan heb je geen koude neus meer. Uh, waarom niet? Nou, dat, Zoveel uh, warmte dat... straalt dat uit. Ja, maar dan ga je zingen. Oh. Ja, dat ja, helpt dat... natuurlijk altijd. Kijk, ik heb gewoon liedjes van Ernst Korte hier in de computer staan. Ja, en weet je nog wat hij zong? Wie, Ernst of Jules? Jules, allebei. Oh. Ik, ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Enzovoort. Dankjewel, ja. Hans. Ik, ik hoor al wat. Ja. Maar ik ben blij dat ik je even aan de lijn heb, want dat is me nooit gelukt. En eh, nou had ik iets leuks, want er zijn nogal veel eh, moeilijke verhalen over zadels en zo. Over wat? Ik dacht, over zadels. Die, eh, zadels. De, de zadel, zadelstangen. Ja. En ik denk, nou, dit is wel een opstekertje, want we kunnen allemaal naar Ernst tekorten. Nou, dat is inderdaad goed om te weten. Dat is, bedankt dat je dat even gedeeld hebt. Ja, ja, ik word namelijk automatisch wakker, want mijn wekken die gaat altijd om een uur of vier. Nou... Dat is, dat, ik vind, daar ben ik blij mee, als bij mensen de wekker om vier uur gaat. Ja, maar die gaat automatisch, die gaat elke nacht om vier uur. En dan, ben, dan, dan denk ik, oh, dat is nachtzuster, dan ga ik lekker luisteren. Ga dat maar doen, dankjewel Hans. Ernst de is dit. Ik, ik zou wel zou het eens wel willen, weten. willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren.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 Zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is. Die hem leert hoe fictieve grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. zo moe. Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun tienduizend vragen, en ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe, daarom zijn de mensen zo daarom, zijn de zeeën zo daarom, zijn. Daarom zijn de bergen zo, daarom zijn de zeeën zo, daarom zijn de volgen. Ernst de Korte, met dank aan Hans die dat advies even doorgaf. Ik zou wel eens willen weten... en de tweede stem die je hoorde op uh, dit nummer is van Guus Westdorp. 0800-1121 is het telefoonnummer dat nog tot zes uur helemaal voor jou is... als je een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven. Sam die wil graag weten of als het stormt... dan ook de fijnstof in de lucht toeneemt. Margot wil weten waarom we het s'nachts niet koud hebben... als ons gezicht onder het dekbed vandaan piept. Ed wil weten hoe het kan dat de inflatie sneller lijkt te gaan... dan de toename van de lonen. En Neeltje wil weten wie bepaalt... wanneer er een beloning wordt uitgedeeld bij opsporing verzocht... En Sven die wil weten waarom er Twitterberichten worden neergezet in online berichten van kranten. En voor Walter zijn we dus nog op zoek naar materiaal van Gilles de Korte en van Dennis Potter. 0800-1121, als je een van hen verder kunt en wilt helpen. Jennifer. Ja, goedenavond. Of goedemorgen eigenlijk. Al. <laughs> goedemorgen. <laughs> Hoi, ik uh, luisterde net naar de radio en er was een vraag over de paspoorten. Ja. En ontbrak nog een stukje. Oh. Uh, want je kan als vrouw uh, ervoor kiezen om de naam van je man wel of niet in je paspoort te hebben. Mm -hmm. Maar de man kan dat tegenwoordig ook wel uh, oh, voor kiezen. Ja, ja. Nou, het leek me ook zo vreemd uh, dat dat niet ja. helemaal al recht getrokken was, dat soort dat ontwikkelingen. En ik denk dat dat een jaar of drie of vier geleden gebeurd is, want ik had mijn paspoort verlengd. En ik maakte daar dus ook een opmerking over... Van, goh, hè, ik heb wel de naam van mijn man... en waarom hij niet de naam van mij in zijn paspoort. En toen zei de dame achter de balie... uw man kan daar tegenwoordig ook voor kiezen. Nou. Dus we zijn gelijk getrokken. He, nou, toch fijn om even te weten. Het is <laughs> voor heel veel mensen totaal niet belangrijk... maar ik vind het toch fijn om te weten. Dankjewel, Jenne, voor het fijn you. dat je even belde. All right. Dag. Oi. Adrie. Hallo, Adrie. Dit wordt hem niet. Dan ga ik even kijken of ik hier. Hallo, met wie? Ik zie toch een lampje knipperen. Dus iemand zit aan de andere kant van deze telefoonlijn. Hallo? Ja. Dag, met wie? Heeft u mij? Ik, ik hoor heel in de verte iemand, maar niet, weet niet wie. Lenny. Lenny, hallo Lenny. Hi, goedemorgen. Zeg het, het is Lenny. <tie> Uh, ik heb een, um, een uh, zestal Amarillas hè. Nee, toch? En ja, ja. ja. En uh, de oudste die, die heeft nu voor het zesde jaar gebloeid. Maar vorig jaar heeft hij uh, tot mijn uh, niet geringe verbazing een jonkie gemaakt. <lacht> <lacht> en die heb ik er uh, dit jaar afgehaald oh. en uh, opnieuw uh, in een potje gestopt. En nu is mijn vraag, wanneer gaat die, als die al bloeit, wanneer gaat die bloeien? Gaat die een bloemstengel maken? Ja, dus, dus een, een baby amaryllis? Ja. Maar die, ik kreeg vroeger altijd een amaryllis van mijn moeder met kerst. Dus zijn we niet te laat? Ja, maar ze zijn, um, uh, even kijken. Ja, ze zijn nu bijna allemaal uitgebloeid. Ah, oké. Okay. Dus de, de, nu is de vraag wanneer die nieuwe van zich gaat laten zien. Ja, die, uh, ja nou ja, goed, die, die oude, die gaan, uh, die gaan uh, straks... Uh, tenminste, die krijgen uh, nee, uh, de hele zomer en, uh, water en voeding... en dan gaan ze ergens uh, halverwege uh, augustus gaan ze naar boven toe. Ja. En uh, eind oktober haal ik ze weer naar beneden. En dan, uh, nou ja, kijken wat ze uh, gaan doen. Maar die baby amaryllis, die krijgt dezelfde behandeling... En nu is mijn vraag, hoe lang duurt het voordat hij een bloemstengel gaat maken? Ja, wanneer gaan we stengelen? Oké, okay. nou... En nog een vraag daarover. Ja. Ja. Waarom zijn die, moet je die bollen voor twee derde in de grond stoppen... en de rest boven de grond? Wie heeft dat gezegd? Ja, dat zeggen ze, dat zeggen ze allemaal. Ja, daar moet je mee oppassen, hè? Ja, dat dacht ik al. Maar goed, je doet het braaf. <laughs> en je krijgt ze uit de winkel en dan staan ze ook zo opgepot. Ja... Ja. En dan, maar als je, tenminste in de vrije natuur, zie ik bollen nooit zo in de grond staan. Nee. Nee. Dus, maar wat ja. Gebeurt, wat gebeurt er als je zo'n bol helemaal in de grond zet? Um, ja, dan zie je hem waarschijnlijk nooit meer terug. <laughs> nee, ja, maar de, de, ik bedoel, de, dan weet je ook niet dat hij er zit natuurlijk, maar... Nee, maar als je hem in een bloempot ja. hebt staan in de vensterbank... Wat gaat hij dan maar doen? Maar je, je hebt al zes amaryllissen. Het lijkt me dat je amaryllisdeskundige bent. Ja, maar dat kan ik allemaal niet vinden op internet. Nee, is, is er weinig uh, amarillusdeskundigheid te vinden online? Nee, ik heb het al. Ik weet niet hoe, hoe lang ben ik aan het proberen. Ik heb zelfs een uh, kweker een uh, mailtje gestuurd. Ja. En daar heb ik nog nooit antwoord op gekregen. Dus ik dacht, laat ik het maar eens proberen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Voilà. Ja, nee, het is, uh, het is, het, het is wel een, een bloem die mensen echt heel erg raakt, hè? Ja, want ik heb er, uh, ja, ik heb er zes, maar de meeste van mijn bollen hebben twee bloemstengels. En, en soms hebben ze vier bloemen. Ja. Maar ik heb er ook gehad met, uh, met zes bloemen eraan. Ja. En, en dit jaar zelfs eentje met acht. Kijk. Ik zal me oppassen, want straks krijg jij allemaal vragen van mensen over amaryllissen. <laughs> Ja, <laughs> <laughs> dus is die mevrouw van de Amarillussen. Hoi. Nou ja. um, we, gaan, we gaan even kijken waarom ze met, uh, voor twee derde in de grond moeten worden ge gezet en uh, hoe lang het duurt voordat de baby Amarillus gaat stengelen. Ja. Oké, okay, dankjewel Lenny. Goeienacht. Oh? Dank je. Oké. Okay. Doei. Hoi. hoi. Ruben. Ja, goeienacht, nacht, zuster. Goeie Uw Ruben. <laughs> zeg het dus, mijn Ruben. Uh, um. Opsporing, opsporing uh, die mevrouw die wilde weten ja, yeah. uh, wat uh, het beleid is ten aanzien van opsporing, begreep ik. Ja, yeah, van beloningen. Ja, yeah. nou, uh, het is uh, weer een uh, kleine, uh, kleine cursus. strafprocesrecht. procesrecht, yeah. u kent het reetje. Dus, dus uh, strafprocesrecht, daar heb je vier vakken. Aangifte, klacht. Tweede rijtje opsporing, vervolging, berechting, executie. Nou, we zitten in het tweede rijtje. Het is zo dat de officier van justitie bij, uh, bij wet, dus bij strafprocesrecht in de wet benoemd is tot leider van het onderzoek. En hij bepaalt ook de hoogte van het bedrag. En wanneer komt, er, uh, komt het erbij van uh, moeten we stipgeld toepassen, dat gebeurt. Als je lager gaat in het rijtje van opsporing. Met andere woorden, hoe moeilijker de zaak, hoe, hoe, hoe dichtbij we zijn bij een niet-oplossing. Hoe meer er middelen worden toegepast om tot een opsporing te komen van een persoon van het delict. Dus hoe lager, hoe noodzakelijker hoe hoger het tip, tip geldt. Maar dat wordt bepaald door de officier van justitie. En waar komt het geld dan vandaan? Het geld is van de staat. Het is uh, gewoon belasting. Uh, ja, betalen wij met z'n allen. Oh. Uh, het staat op de begroting van justitie. Oh, oké. Okay. Ja. Hey, en Ruben, want ik denk dat je er toen nog niet was... Maar ik had ook het verhaal van Roland die een kennis had. Die was door een uh, valse melding via 112 ja, stond er arrestatie... hebben wij ook. Oh, ja. ja, daar is er een dossier van. Uh, het betreft onrechtmatige overheidsdaad. Oh. Dus als de politie je een onrechte vastpakt, mishandelt en als je klacht en als je daar aan uh, schade ondervindt, dat van schade ondervindt, dan uh, is er sprake van een onrechtmatige overheidsdaad? En er is hier zelfs verder, want er is sprake van letsel. Dus die meneer, die uh, ook, ook geestelijke, geestelijke schade is letsel, nee. die meneer moet de zaak niet alleen afhandelen, want hij zal het niet alleen kunnen. Hij moet, uh, als het kan, zo gauw mogelijk naar een letselschadeadvocaat. Ah. Dus een specialist. Ja. Ja. En uh, die weten het, want wat er moet gebeuren is... dat er uh, sprake moet zijn van aansprakelijkheid. En uh, er moet sprake zijn van schade. Nou, dat is er, maar dat moet worden onderzocht. En daar moet leiding aan worden gegeven. En die leiding, dat geeft de schade-advocaat. Er is een vereniging van advocaten. Dus hij kan zo een lid... Ik weet niet waar die man woont, mm -hmm. maar hij kan zo een lid van de, van de Netselschadevereniging kiezen om ja. zijn zaak te behandelen. En dan zal die de zaak doen middels één, een klacht, en middels twee, een deponering bij de ombudsman van dit geval. Kijk, dat zijn de adviezen. Ja, en ik heb ook nog een advies voor die mevrouw van die 112... 112 is een noodnummer. Dat betekent dat ieder die uh, zich, uh, een ieder, dat staat zo ook in de wet, uh, die dit nummer inroept, hulp moet krijgen. En als er achteraf misbruik is gemaakt, dan wordt er achteraf bestraft. Ja, ja. u, u ja. kent dat zinnetje: misbruik wordt gestraft. Ja. Nou, maar het, doordat het een noodnummer Nummer is en een noodoproep betreft zal ook vaak ook de politie meekomen. Het is toch heel wonderlijk hè, dat, het, uh, dat daar niemand op gereageerd zou hebben. We weten natuurlijk niet precies wat daar gebeurd is. Maar ik heb... Nee, we weten het niet precies. En daarom ook in dit geval mag die mevrouw, uh, en ik begrijp dat ze in uh, aanmerking komt voor, uh, voor admissie, dus dan mag die mevrouw contact opnemen met een advocaat omdat het uitgangspunt van dit geval is letselschade. Die meneer bloeder en, uh, en al dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, ze mag contact opnemen met een advocaat En dan mag ze aan die advocaat zeggen van ze wil een admissie. Dan zal hij de verdere procedure in gang zetten. Zodat hij zijn salaris ontvangt. Nou, maar die mevrouw heeft er recht op. Ga ik haar morgen even vertellen, want ik weet niet of ze nog luistert. Maar ik ga het nee, toch nog nee, eventjes Nee, vertel u haar rustig. Ja. En, en anders weet u er is altijd nog wekking. We staan ervoor in. Fijn. En ik heb nog een, een, een geval. Op slimme meter is u bekend. Ja. Ja, ik heb nog een aanvulling. In de algemene voorwaarden van de netbeheerder staat dat je niet aan de meter mag komen. Oh. Ja, sinds uh, de mensen uh, met die plantages de meter gingen omkeren... <lacht> ja, was, er zo, was het zo dat uh, men uh, aan de meter ging zitten. De meter, dat is eigendom van de netbeheerder. Ja, je mag pas, je, je mag pas iets doen na en achter de meter. Dus na de meter, dan is het uh, aangelegenheid van de bewoner of de eigenaar van het huis... Maar tot en met de meter, tot en met de meter, is het nog een aangelegenheid van de netbeheerder. En uh, mag je volgens de algemene voorwaarden geen handelingen uitvoeren aan uh, het meetapparatuur? Vind ik wel fijn om even te weten. Ja. En, uh, <laughs> je mag hem niet omkeren. Nee. Nee, nee precies. Je mag hem <laughs> niet omkeren. Uh, uh, uh, Volksgeschoond wordt gezegd. En. Ja. Uh, Weten, wilde u ook weten hoe die actie in Suriname heette? Oh, van, dat weet uh, je, wat? Ja, uh, het water komt. Het en water komt. Het water komt. En de goederen werden vervoerd door het motorschip Oranje Nassau. Wow. Ja, toevallig een foto van. En uh, wat betreft de paspoorten, sinds die mevrouw had het goed, sinds de naam werd is gewezen, mag een ieder. Zelf kiezen welke naam het gezin voert. Dus het gaat niet alleen over het paspoort, maar je mag ook kiezen welke naam het gezin zal voeren. Ja. Dus het gezin mag voeren de naam van de man, mm -hmm. de naam van de vrouw of de naam van beide. En dan moet je wel onthouden, want daar ging het bij mij mis, dat het, het tweede kind en het derde dus ook hetzelfde, dezelfde achternaam krijgen als de eerste. Ja, dan, dan, dan is het gewoon een gezin. Daarom heb ik het over het gezin. Ja, precies. Nee, ja, ja. want ik dacht dat is leuk, dan is het de tweede van mij, maar dus zo werkte het niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, je, oh, oh, er, moet, er moet ook op een of andere manier continuïteit zijn. <laughs> ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou, het wordt ook allemaal heel onduidelijk als broertjes en zusjes... Uh, onnodig uh, allemaal verschillende namen krijgen. Ja. En, en, en, en uh, sinds kort is het ook niet mogelijk... volgens de paspoortwet... om bijschrijvingen te plegen in het paspoort. Dus een, ieder, ook een baby heeft haar eigen paspoort. Oh, dat is dan ja. weer jammer voor die mevrouw... die met uh, die, uh, de pakjes van haar man wil ophalen. Bij de, bij, bij de... Nou, dat, dat, dat mag ze op een aanvraagformulier... Ja. moet ze invullen in het paspoort wilt hebben. Oh, dat kan gewoon dan nog wel. Ja, dat kan. Okay. Alleen, uh, ze kan geen kinderen, vroeger, kon je nog een kind mee yeah. schrijft van een eeuw paspoort. Ja. Dat kan nou niet meer. Nee. Elk kind moet, heeft een eigen paspoort. Ja, van 80 euro. Ja, ja, ja, ja. inderdaad. 72 tot 80. <laughs> Dankjewel, ja. Ruben. Alsjeblieft, nachtzuster. En, en uh, ik zou zeggen, nachtzuster. Vergeet dus straks de crypto niet. Ga ik niet vergeten. Dankjewel. Alsjeblieft <laughs> Dag Ruben. Hai. En daar komt hij dan, het cryptogram of de crypto. En die luidt vannacht als volgt. Een koninklijke leeftijd op de provinciale weg. Een koninklijke leeftijd op de Provinciale Weg. Zeven letters moeten oplossingen uit uitbestaan. En die mag je doorgeven via hetzelfde nummer... als waar je al je vragen en antwoorden kwijt kunt. Dus 0800-1121. die? Doet Met Doetie, ja. Hallo. Uh, even over het paspoort nog. Ja. Ik, uh, ik had de eerste vraag, had ik even helemaal niet, niet goed gehoord. Oh. Ik denk, oh, daar heb ik ook even wat over. Oh. Uh, mijn man is overleden en nu heb ik voor zeven jaar terug ongeveer zeven jaar terug heb ik een uh, nieuw paspoort voor mezelf gehaald. staat ja. mijn eigen naam Onder, met vermelding weduwe van. Oh, dat kan ook nog. Ja. Ja. ja. Ik was uh, een beetje verbaasd. Ze zeiden dat is normaal, maar. Ja. Ik ga dat de volgende keer even vooraf goed vragen. Ja, maar het, het, ho het hoeft dus niet. Zeg, had je het liever niet gewild in je paspoort? Uh... Nou, nee. Ja, ik denk, uh, waarom ik wel en waarschijnlijk bij de mannen niet. Ja, nou ja bij mannen kan het dus blijkbaar ook als dit, dit hetzelfde geldt. Alleen, je moet het even overleggen. Het is wel gek dat dat helemaal niet... Nou ja, uh... ik heb natuurlijk toen de tijd, toen we gingen trouwen... wel uh, zijn naam aangenomen, maar ja... Ja. Of dat dan de reden is, dat weet ik dus niet. Ja, want je, je hebt nog wel zijn achternaam. Die gebruik ik wel, maar ja, de meeste precies. dingen staan op mijn meisjesnaam nu. Oh, dat dan maar mijn... niet officieel, nee. Nee, nee. Misschien dat dat dan de reden is, hoor. Ja, nou ja, ik, ik denk dat ze daar toen een beetje van uitgegaan gegaan zijn. Want hoe lang was dat geleden, dit nieuwe paspoort? Een uh, jaar of zeven. Uh, oh ja, dat is ook al, gaat, de to gaat de tijd toch snel, hè? <laughs> ja, nee, vijftien, ik lieg. Is, is, is nog maar drie jaar. <laughs> nee, dat is het nog helemaal niet zo, zo lang geleden. geleden. Ja. Nee, dat is helemaal nog niet zo lang geleden. Nee, nou, ja, het is, uh, nou ik, ja. Ik was er niet op voorbereid, anders had ik dat gevraagd. Want ik heb het gewoon aan het loket aangevraagd. En, nou, of dan een aanvraagformulier staat dan schijnbaar al ingevuld. Je dus zet er wel een handtekening voor. Dus ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het niet goed opgelet. Nou, het is, uh, het is nog even een aantekening voor de mensen die daarop willen letten. Dank je wel. Ja. Dankjewel. Goedenacht nog. Goedenacht toch. Doei. Toch? I don't know why I said the things I said Rides like a knife, it can cut deep inside If i could turn back time If i could turn back time If I could turn back time in de versie van Cher was dat 0800 1121... is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Als je mee wilt praten over online kranten die Twitter berichten plaatsen... over uh, Dennis Potter en Jules de Korte, over inflatie is ja, heel breed is, maar we willen meer weten over inflatie. Over fijnstof, ook heel breed. Over amaryllissen, ook heel breed. En uh, dat zijn ze, volgens mij, de vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus als je ergens over mee wilt praten, 0800 1121. Kazel, heel even een gooi ze er. 800. John? Goedendag, Achriest. Goedendag. Hoi. En ik heb een vraagje. Ja, mooi. Oh. Mooi. Over uh, een, een wekker. Ja. Yeah. Als, uh, als je eruit gaat. En de slummertime sl gaat Om de 9 minuten gaat hij af. Nou. Waarom is dat 9 minuten? Waarom niet 10? Of, nou. of, of, of, of 15? Nou. Wat een goede vraag. Want ik moet hem altijd twee keer af laten lopen voordat ik er echt uit kan. Yeah. Ja. Dan moet je altijd straks om vier uur moet je eruit of zo bijvoorbeeld. die terugrekenen uh, na 51, dan, dan 3 uur 42. 10 minuten op een papiertje is veel makkelijker. Ja, maar ik denk dat dat het is. Want als het zo makkelijk is... Dan, kijk, omdat het, omdat het verwarrend is, word je wakker. Ja, zou je denken? Dat, ik, dat is mijn overtuiging, want ik vind het ook heel gek. Ja. Als, je dan, als, het, als het te makkelijk is, dan denk je... oh, Ik, heb nu de wek ik, zet, een, ja. ik zet op donderdagnacht altijd de wekker op 12 uur... Ja. En dan één keer snoezen en denk nou het is tien over twaalf, maar dan gaat hij snoezen en dan is het geen tien over twaalf en dan doe je toch nog een keer snoezen en dan is het ook geen kwart over twaalf. En dan weet je, nee. voordat je het weet, zit je je af te vragen hoe laat het nou precies is en ben je wakker. Ja, ja. ja ik zou zeggen, het waren op acht minuten, en we zeven, maar nee, negen minuten, dan denk ik, ja, waarom is dat? Ja, is ook zo. Ja. Oh, ik, ik hoop dat iemand dat een keer uitgezocht heeft. Wie dat ook bedacht heeft. Nee, ja, ja, Want het ja. is echt van de zotte dat bijna iedereen de ja. wekker dus gewoon negen minuten eerder zet. Ja. Zodat je weer ja. kunt gaan slapen. Dat slaat echt zo nergens op. Nee, maar ik vind het toch lekker om daar nog eventjes <lacht> negen minuten te kunnen blijven liggen. Maar het is, het, je denkt dat het lekker is. Je denkt, oh lekker, ik mag nog even snoersen. Maar ja, ja. zodra je je ogen dicht doet, gaat die rondwekken ja, gewoon weer. Ja, Want die negen ja. minuten zijn dan weg. Ja. Sorry, ik moet dat je, je niet zo over opvinden. Voordat op je weet, duw je op de verkeerde knop en is die uit. Dan heb je eigenlijk beslapen. Nou, dat is, dat is ook wel, uh, ja. Ja. ja. Maar ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op sommige momenten gewoon wel... 14 keer snoezen. En dan denk ik, ik had gewoon oh. nog een uur kunnen slapen. Ja, dat had ook gekund. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, bij mij moet het twee keer, altijd twee keer snoezen. Maar het en is land, toch ook raar, altijd twee keer? Ja. Slaap gewoon, dan gewoon woon. nog een kwartier ja. door. Ja ja. <laughs> ja, ja. Ja, en dus, ik zou ook wel de mogelijkheid willen hebben... om gewoon nog twee minuten te snoezen. Want of je nou twee of negen minuten snoezt, dat merk je ja. toch niet. Nee, nee, nee, Snoest, snoest, nee, sluimeren, ja. ja. Goed, weet je wat irritant is? Sorry. Ik wat Mensen die dit niet boeiend vinden, ga even iets voor jezelf doen. Maar wat, wat echt irritant is, is als je de wekker denkt dat je hem uitzet... en je gaat onder de douche. Ja. En dan hoor je opeens in de verte... Ja, ook... Uh, <laughs> Je, je bloemt. Ja, dat je dat. of. Of. Mama! Mama! Je lekker! Ja, goed. Ja, okay. uh, bedankt voor de vraag. Oh, okay, is goed. Dank je <laughs> Waarom sluimer je 9 minuten 0800 1121? Gerard, goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Uh, uh, ik wilde nog even reageren over die, uh, uh, die elektriciteitsmeter. Die slimme ja. meter. Uh, wat volgens mij het belangrijkste argument was... om het uh, destijds tijdswettelijk uh, zo te maken dat je het niet hoeft te nemen... is dat, kijk, dat ding is op afstand afleesbaar. Hè, dus dat is makkelijk voor het uh, energiebedrijf. Maar we weten natuurlijk allemaal dat, die, dat het internet is natuurlijk zo lekker is als een mandje. Dus verkeerde mensen kunnen het ook uitlezen. Dus als je in de vakantie uh, in de zomer of wanneer je uh, uh, lekker weg bent... Yeah. en je hebt wel een lampje aan, hè, zoals dat dan... Uh, zich een, uh, laat een lampje aan enzovoort voor de inbrekers. Maar dan kunnen, kan het dus uitgelezen worden... Dus dan weten mensen dat je niet thuis bent en dan is het natuurlijk makkelijk inbreken. Dus dat is, voor zover ik het weet, een van de belangrijke reden om dat ding niet verplicht te stellen. Ja. Dus dat was de aanvulling op, hoe heet het, op die meneer van der net en die mevrouw die even in het begin van, van je programma ja. uh, de vraag stelde. Dus dat is eigenlijk, uh, de, wat ik begreep, is de vraag die ze eigenlijk stelde he, van waarom niet. Nou, dat is volgens mij de reden. Ik bedoel, uh, internet zo lekker als een mandje, he, de, nou ja, ik hoef het niet uit te leggen. Maar ik heb ook een vraag, uh, als je het niet vervelend vindt. Nee hoor, daar zijn we voor, toch? Ja, nou ja, ja, maar goed. Ja, uh, heb je ja, ook gelijk in. Ja. Uh, nou, de vraag is deze. Kijk, um, uh, uh, kijk, alcohol is uh, uh, legitiem, hè, lalala. Maar het is natuurlijk een verslavende stof en niet dan heb je natuurlijk de, de Heineken Musical, hè, allemaal geweldig, la. Maar als we nu kijken wat, wat er nu aan zit te komen, hè, de, het, het, gedoogbeleid voor, voor uh, cannabis was er al. En nu gaan we in Rotterdam, waar ik kan vandaan kom in andere gemeenten, gaan we een proefproject doen. Uh, uh, maar het, het, uh, uh, de claim van... Uh... Wat voor proefproject gaan we cannabis oh, uh, proeven? Uh, uh, nou, uh, de gemeentes gaan zelf wiet kweken. Oh, dat... Ja. Weet je wel? Dus, ja, nou goed. Nou, ja. Uh, uh, volgende stapje. Dus, maar, als je dan uh, de dingen, de spulletjes uh, de, naast elkaar legt... Hè? alcohol is uh, verslavend. Nou, verslavend betekent dat je steeds meer moet nemen... Uh, cannabis is, voor zover het uitgezocht is, is uh, uh, gewennend. Hè? Er, er zijn mensen die, die, die wennen het er hele leven aan. Maar het is niet uh, dat je steeds meer moet nemen. Nou goed, dus het ene middel. en Het andere middel, ja, het komt natuurlijk, het andere, uh, uh, cannabis komt natuurlijk niet uit onze cultuur. Maar goed, inmiddels is het wel een deel van onze cultuur geworden, denk ik. Uh, dus ik vind eigenlijk, het is een grote ongelijkheid in de wet... Hè, dat een verslavende stof, er mag daar kwamen voor gemaakt worden... en een, de, de Heineken musical en blablabla... Bla, bla, bla. En uh, uh, bij, bij cannabis, ik heb het niet over heroïne of cocaïne, maar mevrouw dat is wat anders. Maar bij cannabis, dan, dan mag dat niet. En we uh, uh, uh, uh, hebben ook nog zo'n commissie de, uh, die dan onderzoek doet wat, ze, <laughs> wat leuk gestuurd is, zodat we nog niet weten hoe het echt zit. Dus mijn vraag is: de kennis, waarom is het wettelijk toegestaan om een, een, een zwaar verslavende stof. Ik chasse hier een beetje hoor, uh, uh, toe te staan met alle toetsen en bellen en cannabis uh, in een hoekje te duwen. Snapt u, wettelijk lijkt me dat raar, omdat het de werkzame bestanddelen en, en rijden onder invloed is heel wat anders als je uh, uh, uh, een krat bier op hebt of een kilo stuf. Ik zeg maar, uh, ik maak het even grap, grappig natuurlijk. Maar snap je dus, uh, uh, ik vind het eigenlijk in de wet dat dat niet klopt. Ja. Maar ja, goed, dus dat vind ik vreemd. Dus dat is de, uh, de vraag die ik eigenlijk uh, aan jou of jullie of ons wil voorleggen. Van, hoe zit dat? Is dat niet een beetje raar? Dat het ene uh, slecht is het andere. Helemaal geweldig. En het andere uh, uh, wordt in een hoekje geduwd met allerlei... Nou ja, poespas, ik weet niet wat er aan gaat te komen. Dat moeten we natuurlijk nog ontdekken. Maar Dus, Astrid, dit was hem. Ja, het was er, het was, uh, dat, is, dat is veel tekst voor de vraag... Uh, waarom wordt er verschil gemaakt tussen alcohol en cannabis... in de, in ja. de, uh, in de, in de regulering. Ja, nee, daar, heb je ook, uh, daar heb je ook wel gelijk in. Maar ik zit, ik zit er toch even over na te denken. Want ik, bij sigaretten vind ik dat namelijk nog gekker. Mm, ja, maar ja, daar ga je natuurlijk niet raar van doen. <laughs> Als je begrijpt hoe ik het bedoel. Ja, alpha, ja. ja. Ik het van, van een stuf, eh, of wie, ga je. Dan word je ook anders. Nou ja, ik noem het maar even zo. Ja. Dus, maar je ja, hebt natuurlijk gelijk uit, vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Ja, natuurlijk. Geweldig ook wat die, wat die advocaten die nu aan het doen is met het ziekenhuis samen. Van, hé, hey, hallo. Hoe ja. zit het nou? Ja. Dus, dus nee, dat vind ik allemaal prima. Overigens rook ik zelf, maar dat uh, even te zijden. Maar ik vind het geweldig dat ze dat de mensen zich dit, dit aan willen pakken. Tuurlijk. Maar, maar ja, kijk waar het natuurlijk altijd om gaat en nu ook weer. Ja, geld. De belangen zijn natuurlijk zo groot. Hè? De belangen van de van de alcoholindustrie. Uh, uh, uh, ja, die kunnen natuurlijk leuk lobbyen tegen de belangen van de cannabisindustrie. Nou ja, dat is natuurlijk een ander wereldje. Maar snap je dus, dat is. Dat is ja, nou dat ja, dat, dat is het, het andere wereldje. Want we, je kunt niet de, um, um, de cannabis music hall. Dat, weet je, de, Waarom? Ja, Waarom dat, van van mij mag het, maar ik bedoel, dat is de vergelijking met de alcohol music hall Dus ja. de, er is nou niet, zeg maar, een groot bedrijf dat wiet uh, uh, handelt. Dus... Nou ja, kijk, maar, maar, maar wil ik wel Kijk, dat is de omslag die nu, uh, die nu aan die nu eigenlijk al in Amerika gebeurt. Hè? Je kunt nu al aandelen kopen van bedrijven die wiet ja. produceren. Ja. De wetgeving daar uh, uh, ons alweer een stapje vooruit is. Vroeger was het andersom, maar nu ja. is het. En daar is het legitieme handel. Die kunt nu sinds kort. Of je kunt al, of het gaat binnenkort gebeuren, je kunt aandelen kopen. Dus eh, eh, snap je dat zit er dan aan te komen? Het is alleen nog niet zo groot. Maar ja, dat is natuurlijk ook een, een, een miljardenhandel. Kijk maar over de wereld. Hé, want als je nou eh, terug even sta, gaat naar de volksgezondheid. Ja, nou ja, maar, maar zo kom ik dus bij die sigarettenlink. Want ik denk van ja, er is dus niet. Uh, er is niet uh, egyptischgoed.nl waar je je wiet kunt halen. Dus wat een grote... Groot, uh, uh, uh, uh, uh, ja, een, een, een merknaam is, zeg maar. Maar dat is er wel van sigaretten. Ja. En dat vind ik eigenlijk op een of andere manier vreemder nog dan drank. Maar goed, ja, ik snap de... dat jij het onderscheid... of, dat, of de, de overeenkomst tussen cannabis en drank meer zoekt. En waarom dan die verschillen daar wel in zitten. Ik, ik hoop dat iemand me het me even uit wil leggen. 0800 112. Ik denk dat het gewoon, gewoon met... Dat we, dat het met, uh, uh, net als dat je bij ons in kampen nog steeds karbiet mag schieten. Of karbiet schieten. Ja, zo heet het. Ja, ja, ja. Dat, je zou het eigenlijk af kunnen schaffen, maar dat, dat mensen doen dat al zo lang en vinden dat zo leuk dat dat niet zo goed lukt. Dat ben ik helemaal niet mee eens. Tuurlijk oh. niet. De, die, kijk, cannabis is nieuw, tenminste in, in, in, in, he, ja. in ons land. Ja, maar, maar daarom wordt het. Dus het is meer dat de dingen met drank zo ingesleten zijn in onze maatschappij. Juist, het is onze, onze cultuur natuurlijk. Dat het heel onlogisch is om daar nog iets aan toe te voegen. Zoals ja. Uh, cannabis. Uh, ja, en nu gaan we snappen maken. We zijn aan het globaliseren, beste Astrid. Dus dat zijn dingen die natuurlijk uh, al lang niet meer terug te draaien zijn. We moeten het beter reguleren. Dat is eigenlijk waar ik natuurlijk sterkjes op aanstuur. Als je snapt hoe ik het bedoel. Ja, dat vind ik dan altijd weer ingewikkeld. Want ik denk altijd moeten we nou echt alles, overal altijd maar reguleren. Natuurlijk. Wat wil je dan? Hoe wil je het anders doen? Als het, als het verstopt blijft, en dan krijgen we nog meer jongetjes op scootertjes die, die stiekem uh, geld bij verdienen terwijl ze een, een leuk baantje hadden kunnen hebben. Nee, dat ligt niet met je eens. Sorry. Ja, kijk maar naar dat is een aanname. Of het is, maar goed. Maar, nee, we, maar maar ja, ja dit, dit, is natuurlijk een, nee, maar dit is natuurlijk een gangbare discussie waar we de voor- en de nadelen uitgebreid van kunnen. Maar we kunnen het uiteindelijk toch niet bewijzen of staven. Maar, ja, maar. laten we, ik, ik snap je vraag heel goed en ik zeg 0800 1121 want ik hoop dat iemand ook het antwoord heel goed begrijpt. Oké, okay, nou, nu dankjewel. al. Ja, oké, okay. bedankt voor je vraag Gerard. Jij ook. Hoi, hoi. Uh, 0800-1121, als je dit nou net hebt zitten luisteren... en je, je denkt van, oh, daar kan ik wel wat mee... dan houd ik me van harte aanbevolen. Nick, goeienacht. Hé, hey, ben ik weer. hey, hey alweer. Ik, uh, ik was aan het luisteren en ja. toen hoor ik uh, over de snoezen. Ja, ik denk dat die Steve Jobs dat even zonder of zo. Ik denk dat dat zijn geluksgetal misschien of zo zou kunnen. Ja, nou, ik, daar zie ik wel dat soort mensen wel voor aan. Om te zeggen, ja, maar laten we het nou wel dan een beetje vreemd doen. Dus laten, ja. we, nou niet, uh, laten we nou niet tien minuten nemen... maar laten we wel iets doen wat net weer out of the box is. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom, waarom het zo is, hoor, maar het is wel een apart, ja. ja. Maar ik, heb dan, ik heb het zelf ook, maar ik heb een iPhone. Ik weet niet of het bij Samsung ook is of zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, oh. of de Samsung ook negen minuten snoest. Misschien dat ja, ja. die acht <laughs> minuten snoest. Of zeven. Dan hebben mensen met de Samsung meer tijd overdag. Twee minuten of vier of zes. Nou goed. Ja. ja, ik los dat op. Ik doe gewoon meerdere wekkers achter elkaar gaan zetten. Je kan er wel tachtig keer in zetten of zo misschien wel. Dat is ook nog eens een keer waar, ja. Dan kan je o, gewoon zelf je de tijd doen, kiezen. Vroeger ja. kon je maar eentje doen, hè? Ben je ja, bijvoorbeeld. Ja, alleen ik vind het altijd onhandig. Want als je dan op een gegeven moment wakker bent... dan moet je degene die je gezet hebt allemaal uit gaan zetten. Ja, maar dan ben je tenminste wel wakker. Wakker ben je dan wel. Dat is altijd het belangrijkste natuurlijk, ja, wakker worden. Ja, dat gaat om, toch? Ja. En ik weet je oplossing, denk ik. Wat? 80. Van het crypto, de crypto, het cryptogram. Koninklijke leeftijd op de provinciale weg. Zeven letters, wat zei je? 80. En hoe kom je daarop? Mag niet harder. <laughs> en waarom is het koninklijk? Ja, dat die was toch jarig van de week zo. Nou, dit, dit mag wel iets respectvoller. Ja, zeg ik, ik ben respectvol. Maar Die vrouw, die Beatrix of zo, die was toch jarig van de week Koningin Beatrix of zo. Ja, ik, voel, uh, ja, ik ben niet zo duidelijk je... <laughs> het was vroeger was het onze koningin, tegenwoordig heet ze weer prinses. Ah, Oké, okay. maar ze woont bij mij in ieder geval. Dat is wel zo. Oh, ja. Dus jij mag gewoon Bea zeggen. Misschien, ik Dan weet niet ik, of ik het iets ontmoet. Buurvrouw! <laughs> <laughs> buurvrouw, mag ik, uh, mag ik een kopje suiker? Ja. ja, toch? Oh, ja. Ik zou het nee. iedere dag proberen als ik daar zou wonen. Ja, maar ik ja. heb nog meer te doen. Ik moet nog langs de pinautomaat voor je. Ja. O oh ja, dat is waar. Ja. De, ja. De, de, laten we even de prioriteiten inderdaad uh, op een rijtje ja, houden. Ja, ja. Ja. Jij ja. naar de pinautomaat. En uh, als je dan thuis komt van de pinautomaat... Nou, dan nog niet, denk ik. Maar op vrij korte termijn ligt er een uh, envelopje bij jou... in de brievenbus met iets erin. Ik weet nooit zo goed wat het is. Maar je hebt gewonnen, want 80 was inderdaad een goede oplossing. Dankjewel. Ik hey, ben benieuwd. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wees Dankjewel. trots en um, succes bij de pinautomaat. Ja, en veilig naar huis, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb doeg. nog een uur, hè, Nick? Ah, mag niet uit. Oké. Okay. Doeg. Doeg, doeg. Doeg, doeg. Ja, 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.